Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 3 uur. Oho. Zit van de Linde met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie gaat niet in beroep tegen de veroordeling van Joel S. Hij kreeg zes jaar cel en TBS met dwangverpleging... voor doodsteken van een Amerikaanse studenten in Rotterdam. Het OM had 10 jaar cel en TBS met dwangverpleging geëist... maar vindt het belangrijk dat de TBS-maatregel snel begint... ziet daarom af van hoger beroep.